Uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. Het kabinet trekt eenmalig 400 miljoen euro extra uit om de klimaatdoelen te halen. Daarna wordt er jaarlijks 110 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dat is besloten in het overleg over de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Een deel van het bedrag gaat naar een fonds waar huizenbezitters terecht kunnen als ze hun woning duurzamer willen maken. Ook wordt het extra geld gebruikt om de aanschaf van tweedehands elektrische auto's te stimuleren en woonwijken van het gas af te krijgen. Het geld komt bovenop de honderden miljoenen die eerder al werden gereserveerd. Onder meer om het vonnis in de Urgenda-zaak na te komen. De gemeente Eindhoven doet niet mee aan de proef met de tilt van staatswiet. Burgemeester Joritsma kan zich niet vinden in de voorwaarden. Zo heeft hij kritiek op de eis dat alle coffeeshops in een gemeente moeten meedoen aan de proef. Verder verwacht hij dat de effecten op criminaliteit, overlast en volksgezondheid te klein zullen zijn... Ook vindt Jorisma dat er veel meer dan tien gemeenten moeten meedoen om het een representatief onderzoek te laten zijn. Bovendien trekt het Rijk met 2 miljoen euro per jaar te weinig uit voor de proef, denkt de Eindhovense burgemeester. Bij het meldpunt voor aardbevingsschade in Groningen zijn vandaag 19 meldingen binnengekomen van schade met een acuut onveilige situatie. Een speciaal team onderzoekt deze meldingen binnen 48 uur. In totaal kwamen er bij het meldpunt vandaag 431 aanvragen tot schadevergoeding binnen. Op een gewone dag zijn dat er zo'n 30. Groningen werd vanochtend vroeg opnieuw getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,4. Het epicentrum lag in de gemeente Loppersum. Jazzmuzikant en presentator Kees Grama is overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als presentator van het jazzradioprogramma Session, dat ruim 30 jaar lang te horen was bij de Tros. Maar Schramer was ook beroepspianist... en nauw betrokken bij het North Sea Jazz Festival. Kees Schramer was 82 jaar. Het weer vanavond en vannacht. Wat opklaringen. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag en vrijdag overwegend droog met zon... afgewisseld door stapelwolken. S'middags 19 graden aan de kust. In het oosten kan het 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files... Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers Doe eens dus lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 www.zfmzandvoort.nl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 friends said 106.9 Dit is ZFM I'm coming home baby I'm coming home, baby I'm coming home now right away I'm coming home baby now I'm sorry now I ever went away every night and day I go and say I'm coming home I'm coming home baby now I'm coming home now really Let me any day now real soon I'm coming home, I'm coming home You know every night And everything is gonna be fine I'm coming home, baby, now Expect to see me now What's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 On y croit ou pas, of een jaar of een jaar of een jaar d'un jour à l'autre een aura of Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou een génies